Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Soedan is al dagenlang veel geweld. Er is om zes uur vanavond een staakt het vuur ingegaan. Oftewel 24 uur lang geen geweld tussen de strijdende partijen. Maar volgens ooggetuigen wordt er toch weer gevochten. Die afspraak om geen geweld te gebruiken was bedoeld om hulp te kunnen geven aan mensen die gewond zijn of geen veilige plek hebben. Vanavond vertrekken ook twee vliegtuigen uit Nederland richting Soudaan... om in ieder geval vijftig Nederlanders op te halen die vastzitten door het geweld. In Amerika zijn twee jongens opgepakt die verantwoordelijk worden gehouden... voor een dodelijke schietpartij op een verjaardagsfeest. Een meisje van 16 vierde afgelopen weekend haar Sweet 16 toen het misging. Vier mensen kwamen om het leven, ruim dertig anderen raakten gewond. De jongens die zijn opgepakt zijn 16 en 17 jaar oud. Ze zijn aangeklaagd voor moord. Medewerkers van de ING-bank zouden de komende week gaan staken, maar die plannen zijn nu van tafel. Ze hebben een deal met hun werkgever bereikt. Medewerkers met het laagste salaris krijgen een loonsverhoging van 14 En Mensen die het meest verdienen krijgen er 4 bij. En ook krijgen ze allemaal één keer 2000 euro als extraatje. En de gemeente Amsterdam en sekswerkers van de Wallen... staan al een tijdje lijnrecht tegenover elkaar. Dat heeft alles te maken met strengere regels in het weekend. Ze moeten alle cafés een uur eerder dicht... en sekswerkers moeten zelfs drie uur eerder de deur sluiten. Burgemeester Halsema besloot in te grijpen om de overlast voor bewoners aan te pakken. Deze buurtbewoner houdt een oogje in het cel. Meneer, goedenavond. Wilt u hier niet blijft staan? Even doorlopen alsjeblieft. Dank u wel. Ik heb nog altijd mensen die poepen in onze portieken. Ik heb nog altijd mensen die, die braken. ...in onze portieken. Dus de valoacht bleef nodig. Volgens de bewoners zijn de regels een begin... ...maar is er meer nodig om de drukte in het Red Light District aan te pakken. Het weer is nog een half uurtje zonnig. Morgen het grootste deel van de dag bewolkt. Vooral ochtends regenachtig. Het wordt dan maximaal een graad of 11. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB.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 Leuk dat je er bent. Leuk dat je toch uh, uh, iets wil gaan vertellen over uh, Rijk Koeder. Maar laten we beginnen. Wie is Karel van Hulshoff? Karel Hulshof Hulshoff is uh, een inmiddels net gepensioneerde uh, bedrijfsarts en hoogleraar arbeids- en Oké. Okay. En uh, ik heb jarenlang in het uh, AMC gewerkt als hoogleraar. En uh, daarnaast ook nog bij de beroepsvereniging en daarvoor nog bij een arbo -dienst. En uh, ja, mijn grote hobby is fietsen. Wielen, fietsen? Waar ik nu okay. dan wel meer tijd voor heb. Hoewel ik ja. nog steeds met werk. ik ja. heb nog een aantal promovenden die ik begeleid. Nog wel veel bezig ben. En een andere hobby is uh, muziek. En, okay. In mijn geval dan toch vooral in die zin passief. Uh, ik heb ooit een okay. beetje, beetje gitaar gespeeld ja. in mijn studententijd. Ja. Maar dat mag je naam Iedereen hebben. natuurlijk, ja. ja. En ja. ik ben ook nog wel eens uh, zanger geweest van uh, de groep ja. op mijn instituut. Die dan optrad als iemand promoveerde oh, of okay, als iemand leraar ja. werd. Maar sorry, je zei uh, passief muziek. Of passief muziek. Ja, in de zin ja. van het vooral het luisteren. En ook al, dit vind ik ook heel erg leuk, praten over muziek ja, met of met veel van uh, mijn vrienden. En daarnaast ook nog wel uh, regelmatig naar concerten. Oké. Okay, ja. En dat. Uh, ik ben heel, uh, zoals dat zo mooi woord heet, eclectisch. Dus ik ga zowel naar Paradiso als naar het uh, Patronaat, <laughs> ja. Maar ook voor de jazz naar het Bimhuis en voor klassieke muziek naar het concertgebouw. Oh, echt alle muziek wel. Uh, ja, dus ja. ik hou wel van alle soorten muziek.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 natuurlijk, ik was nog een fan van van, in die tijd van die hele Britse uh, beatbeweging. Ja, ja. Vooral van de Who en de Kings en ja. de Small Faces uh, ja, ja, en ja, de Stones ja, ja, ja, ja. uh, Meer dan, ja. dan een okay, yes. en, uh, dus Maar dan kom je eigenlijk vanzelf, als je dat hoort, op een gegeven moment ook wel een beetje op hun voorbeelden, die natuurlijk toch vaak uit Amerika kwamen, uit de ja. blueshoek. En, ja. en ga je daar wat meer in verdiepen. en ja, ja Later ook een groep als The Band ja. en, en ook Neil Young. En dat zijn we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 Als uh, bedrijfsarts en AD deed toen de opleiding tot huisarts. En toen is zij uiteindelijk, toen zij klaar was, heeft ze hier een praktijk. Is ze begonnen, afhankelijk, ja, ja. als duopraktijk met Bart van Bergen samen. En ik ben toen meegegaan en ja. ik heb in Amsterdam toen werk gekregen... bij het Coronel Laboratorium voor Arbeid, Gezondheid en Sport, zoals <laughs> dat toen heette. Mondvol. Inmiddels het Coronel Instituut. het is okay. het onderdeel van het AMC. En daarnaast heb ik ook altijd in de praktijk erbij gewerkt.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 eigenlijk een beetje de verbinding tussen wetenschap en praktijk. Dat sprak me erg aan, dus ik wilde niet alleen maar wetenschappelijk bezig zijn en ook niet alleen maar in de praktijk, maar juist die verbinding, dat ja. trok me oh, dat is wel zeker erg leuk, aan. Ja. En daar ben ik eigenlijk de nog steeds op. wel mee bezig. Ja, ja.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 Maar je hebt het wel nooit zo druk gehad volgens mij. He? Ja, ach ja. Nou, het De is wel zo, zodra je gepensioneerd bent, weet iedereen je te vinden. Dus ja, dat is ook wel zo. <laughs> en je hebt geen excuus meer eigenlijk. Nee, hè? Nee, nee, nee. Dus je moet doen inderdaad. Ja, ja, ja, ja. Nou leuk.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 Die heb ik toen gekocht. Mm -hmm. En daar yeah. was ik meteen helemaal weg van. Okay. De combinatie van dat slide Maar ook yeah. wel de muziek. In de, hij was een enorme. In zijn begintijd heeft hij heel veel nummers van wat dan heet The Great Depression. Uh, dus de enorm moeilijke tijden in Amerika in de jaren 20, 30. Waar Woody yeah. Guthrie bijvoorbeeld ook heel veel ja, ja. Uh, nummers yeah. over gemaakt heeft. Die probeerde hij aan de vergetelheid te, te ontrukken. In dat ja. in combinatie dat spelen, met zijn ja. blues- en, en slide slidegitaarspel. Okay. Dat, dat sprak me enorm ja. Dus vanaf ja. dat moment, ja kort, ja. als er een nieuwe plaat uitkwam, dan kocht ik die <laughs> meteen. <En laughs> dat is eigenlijk komen, tot ja. heel ver ja. zo, nog, nog zo gegaan. Ja, maar leuk, ja. Ik heb ja. pas geleden zijn, zijn allernieuwste plaat, weer op vinyl. Ik heb tussendoor oh, okay. nou, twee ja. Het eerste nummer wat we hebben gespeeld is Rising Suns, ja. van de artiest, uh, Statesboro Blues. Ja, ja. ja. Rising Suns is eigenlijk het begin van zijn carrière en dat was een groep... Uh,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 En uh, ze zaten aan die West Coast. Maar hij had eigenlijk niet zoveel met die West Coast muziek toen. De opkomen van de Birds. En, yeah, en okay. daar had hij niet zoveel. mee. hij was wat meer een bluesman. En toen uh, die Tash Mahal naar de oostkust kwam met die Jesse Lee Kincaid. Toen zei ja. Jesse Lee Kincaid. Ik weet ook nog een jongen. Een hele piepjongen, jongen. Die krijgt ook les van mijn oom. Dat was een <laughs> hele goede futurist. En dat was Ray cool. En dat klikte heel ja. goed met die Tash Mahal. Ja. Dus toen hebben zij, als Rising Suns, hebben ze allerlei... Uh,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 <laughs> en uh, die wist eigenlijk niet goed wat hij met die muziek aan moest. Dus het werd nee. eigenlijk ook gewoon niet uitgebracht. Dus ze traden wel veel op. Maar Ik wat voor muziek? Was het dan blues. een beetje blues Het was, het candy, was vooral blues-muziek. Blues. Ja, en, ja, ja. en, en, en soms ook wel wat lichter. En ja. dat nummer wat je net hoorde, dat Stageborough Blues. Dat is natuurlijk een bekend blues-nummer van, van yeah. Willy McTel, Blind Willie McTell. En dat was voor hen ook een soort showstopper. En dat werd het later ook in het... Uh, toen ze okay. dus in 1966 uit elkaar gingen en Tesma al yeah. ook solo ging. Die heeft dat uh, uh, Stageborough Blues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 maar het is een mooi verhaal. Het is zeker een mooi verhaal, ja. ja. ja. Je bent wel goed met namen. Ja, dat, dat, nou, ik moet ja. zeggen dat ik dat nu de laatste tijd uh, met het ouder worden, gaat me dat soms wel moeilijker af. Maar <laughs> dit soort dingen, zodra het ja, weer in het, door, het verleden ligt, dat weet ik nog wel. Ja, maar. inderdaad, ja. ja, ja. ja, ja. Maar het tweede nummer dat we gaan draaien is voor Captain Beaver. Ja, desert, Ook wel een beetje een oude favoriet van me. Ja? Um, ook die kwam min of meer toevallig met Rikoter in aanraking. Uh, Captain Beavard was ook van de West Coast. Uh, die was daar bezig met met een film opnemen met Frank Zappa okay, met Frank Sapa, zijn vriend ja, ja. die film, en daar zou Zappa de muziek voor schrijven, maar die film is eigenlijk nooit uitgebracht en voor die film had Don van Vliet zoals hij dan echt heet, ja, had hoor. de naam Captain Beefheart uh, aangenomen, okay, uh, maar toen die film niet doorging heeft hij die naam maar aangehouden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 Wel aan ja en hij had wel snel in de gaten dat het wel een hele originele figuur was maar ook ja. een heel aparte man ja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 nog eens YouTube opnames gezien dat ze in Cannes in Frankrijk op het strand een nummer speelden. En daar zie je inderdaad yeah. nog een Piepjonge Raikouder <laughs> meespelen. En, uh, maar goed, dat, dat heeft haar uh, een eigen leven gaan ja, leiden. En toen ja, dus is hij eruit Ik heb de hoort eigenlijk alleen van samenwerking met Frank Zappa ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Hij heeft natuurlijk een enorme ja. oeuvre ook. Met, ja, ja ook, ook hele aparte muziek. Uh, dat Shroud Mask Replica is ook een ja. bekende. My Home Is My Heart ofzo. Vind ik ja. ook zo verschrikkelijk mooi. nummer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja en, maar ja, ook hele aparte muziek natuurlijk. Ja, klopt. Uh, ja. uh, Ik vind het niet alles om me aan te horen. Nee, nee het is nee, ook niet nee. echt makkelijk in het gehoor liggend, nee, maar wel apart. Ja, uh, ja, en ja, zeker en dat trok kennelijk Cooder in het begin ook wel aan. Maar hij heeft dan maar, maar kort eigenlijk in die eerste Sevenes Milk Sessions, de beroemde Sessions van ja. Captain Beefheart, ja. heeft ja. hij meegespeeld. Okay. En onder ja. andere dit uh, dat nummer dat uh, Sure Now Yes and that I Do. Ja. Ja, mooi nummer inderdaad, ja. ja. Dus heeft hij dan veel invloed gehad, uh, uh, Rijk Koele, op, of wel laten beginnen. Uh, wie heeft invloed op hem gehad, inderdaad? Je zei al, de beste Ja, hij troon. komt natuurlijk... Nou ja, hij... hij, hij hij was een folkie, zoals dat dan heette in Amerika. of folky? Folky. Ja, dus van de volkmuziek. Oh ja? En zijn ouders waren uh, nogal liefhebbers van volkmuziek en je had in L.A. heb je natuurlijk enorm veel volkclubs, waar clubs? mensen, ja. uh, Johnny Mitchell, James Taylor, de uh, ja. Birds zijn natuurlijk ook begonnen, ja. de Ashley Grove en je hebt een aantal hele bekende uh, clubs waar uh, ja. mensen optraden. Alleen hij merkte al heel vroeg dat hij zich vooral tot die bluesmuziek uh, oh, uh, okay. en ook omdat hij nogal fan was van de slide-gitaar. Yeah, of de bottleneck-gitaar. Yeah. En, en dat is natuurlijk een instrument wat vooral in de bluesmuziek uh, gebruikt wordt. Ah, ik dacht vooral uh, in de country-muziek en zo. Ja, daar is het meer de steel-gitaar. Maar niet zozeer oh, de, de slides, bottleneck. Dus de, de slide soms. is natuurlijk yeah. wat anders. Dan speel je allemaal een steel-gitaar of een dobro zoals ook wel in de, yeah. de country-muziek gebruikt wordt. Dat bespeel je liggend. Meestal. Maar de slide-gitaar of de bottleneck-gitaar bespeel je gewoon als een gitaar. Alleen met je linkerhand ga je dan bottleneck Hè? Daar ja. werd vroeger dan echt een flessenhals voor ja, gebruikt. Wel gezien, dan glij je ja. zo over de, oh, over de snaren. snaren. En dat ja. geeft dat typische glijdende geluid. Ja. Uh, ja. Wat, waar Koeder ook beroemd mee is geworden. En dat trok hem erg aan. En vandaar dat hij eigenlijk al vrij snel in die hoek van die bluesmuziek zat. Oh. Maar daarnaast ja. ook wel geïnteresseerd was. Heel sterk in die, uh, ja, die, die, die, de oudere nummers uit die. Coeder is een hele politieke man. Uh, die altijd opkomend een voor de, politieke voor de ja? zwakkeren. Dat bespreekt okay, mij ja. natuurlijk als. Ja. Daar ben ik GroenLinkser. Uh, uh, <laughs> erg aan. Uh, die ook altijd wel, wel zijn nummers uitkoos. Waar uh, de kleine man. Of uh, de, de, de mensen die het niet zo breed hadden. Uh, bezongen werden. En vandaar okay. ook dat hij yeah. veel nummers. Van Woody Guthrie heeft gespeeld. Die ja, natuurlijk helemaal geloof, uh, bekend ja. om was. Ja. En ook op, vooral op zijn eerste uh, LP's. Heeft hij heel veel nummers. Uit de 20 en 30 oh. jaren Uit die Great Depression okay. tijd uh, ja, gespeeld. Ja. Ja. Pas later is hij eigenlijk zelf gaan ja. schrijven. Ja. Hij viel een paar nummers op zijn eerste LP's, maar okay. het uh, merendeel van de nummers waren, waren ja, ja, covers. Want zijn familie zouden, uh, ik begrijp dat een beetje een goede uh, familie was. Ja, ja ik kwam uit een goede familie. Ja. Uh, dus het was, het was niet, niet, niet nee. uh, automatisch zo dat hij deze kant op ging. Nee, nee. Maar dat nee. heeft hij zichzelf kennelijk helemaal ontwikkeld. Uh, okay. uh, en dat, en dat, dat, ja, dat neemt me ook wel voor me in, uh, zo. Uh, dat, uh, <laughs> ja, dat vind dus ik ook heel belangrijk. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En ook later overigens, uh, recent nog zeker. Uh, Zeker in de tijd van Trump ook. Uh, hij heeft <laughs> natuurlijk altijd, uh, hij is ook een keer meegeweest met, maar was geen succes, destijds de presidentiële campagne met McGovern, die toen kandidaat was voor nog, uh, de ja. Democraten. Ja, ja. Speelde Koer in zijn gevolg mee, maar die leed een enorme van nederlaag tegen. Wie was dat tegen Reagan, denk ik, ja, in die tijd? Bush of zo, Nee, dat ja, was ja, nog voor, niet okay, Reagan voor was. Bush. Is dat Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. En de recent in de tijd van Trump heeft hij dat weer. Hij heeft zelfs een hele CD uitgebracht met election-songs. Oké. Okay. Uh, allemaal ja. tegen Trump. <laughs> <laughs> ja, Trump wordt binnenkort gearresteerd. Ja, ja, ja, ja. Heel wat anders natuurlijk, ja.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 Bij, oh, uh, oké. Okay. Mm -hmm. Dat is wel leuk. Dat horen we ook. Ja? Dat Texas on the Farm of Features Hall gaat daar eigenlijk ook over. Okay. state I forget what I'm becoming now you fix your business shape I remember you in Hemlock Road in 1956 you're a faggy little leather boy with a smaller piece of stick you're a lashing smashing hunker man your sweatpants Strong. Your organ's working perfectly But there's a part that's not screwed on I watched you at the Coke Convention Back in 1965 And you're the next great executive I've seen you The You're the great, great man whose daughter lips when he spins buttons clean. You're the man who squats behind the man who works the soft machine. Calm down, gentlemen, your love is all I crave. You still me in the circus when I'm laughing.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 Waarom heb je dat gekozen? Ja, omdat dat denk ik een beetje de eerste maal was... dat ik, ik zal wel zeggen, een wat grotere wereld uh, hoorde van uh, Ray Koerder. Oh, dat en, het een beetje bekend uh, werd eigenlijk. Dat ja. ja. hij ja. bekend werd. Althans, dat zijn bekend werd. Het typische van, van dit nummer... dat is overigens een nummer uit een film, Performance. Ja? In 1969. Veel besproken film, omdat Mick Jagger speelde daar de hoofdrol ja. in. En hij ja. zou destijds een uh, verhouding hebben gehad met Anita Pallenberg. Wat eigenlijk tevreden... Oh. Die ook als actrice daar ja, speelde. Ja, ja. En zij was eigenlijk de, de vriendin van Keith Richard. Ja. Dus dat heeft heel veel gedoe gegeven daarna. Ja. En dit is de, de soundtrack eigenlijk van die film. Oh, okay. En daar hoor je eigenlijk cool. voor het ja. eerst dat brede geluid van, uh, van Ray Cooder, oh, wat okay. heel kenmerkend is. Ja. Uh, ja. Ja. Ja. Ja. En dat was ook de tijd in 1969 ja. dat Brian Jones was overleden ja. in The Stones. En uh, Ray Cooder was eigenlijk inmiddels ook een soort sessiemuzikant. Dus die mm -hmm. speelde vaak ja. mee op platen van. Van allerlei andere mensen die nummers ja. opnamen als gitarist en vooral als er een slide werd gevraagd natuurlijk ja, ja. en uh, in die tijd heeft hebben de stones ook aan Ray Cooter gevraagd of hij niet de plaats van brian jones wilde okay. overnemen ja, ja, ja. en lid werd ja. van zou willen worden van de stones ja. Nou, Daar heeft hij voor bedankt. En ja. Ik denk dat is maar goed ook. Maar hij altijd... heeft al twee jaar meegespeeld of zo. Hij ja, hij heeft al een paar ervoor. jaar, maar, ja. maar gewoon op de, als sessiemuzikant. Sessie hij okay, heeft okay. nooit, net. Hij is nooit nee. net op tournee geweest of zo. Hij heeft niet ja. ook mee opgetreden. Maar alleen de platen, vooral Let It Bleed, daar speelt ja. hij op een aantal. Beetje je net als Nicky Hopkins eigenlijk. Die eigenlijk ja, ook Nicky Hopkins is. was een beetje de vaste sessiemuzikant natuurlijk op de piano ja. altijd. Ja. Maar ook belangrijk voor de Stones geweest, geloof ja, ik ook wel. Ja, ja, ja. Maar we kunnen inderdaad wel zeggen dat Raikouder was een.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 Hey, Nederland ja. was het eerste land wat ook een gouden plaat aan Vancoe kon uitreiken. En dat was volgens mij uh, de LP Chicken Skin Music, waar we oh, straks ja, ook gekozen, ja. die, uh, die, die werd in ieder geval zoveel verkocht dat hij yeah. daar een gouden plaat voor kreeg. Apart, en, ik kan me herinneren dat, dat Bonnie Raid, ook zo iemand die een beetje in datzelfde yeah, video ja, zei, ja. dat ze nog een keer uh, in, tijdens een concert ook zei van, god uh, Nederland, ja. het is een geweldig land, want ja. elk land dat uh, Raycuda een gouden plaat geeft, <laughs> dat heeft mijn steun. <laughs> <laughs> dat is mooi ja toen ja, Je uh, krijgen we nu een nummer te horen van, van zijn eerste uh, solo platen. Ja. One Meatball. One Meatball, ja, is ook een prachtig nummer.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 Ook een bekende naam. Ja, zeker. Die ken ik wel, ja. bij de wereld van sessiemuzikanten en piano-beetje. heeft hij ook veel gedaan. Beach heeft hij veel gespeeld. Ook Randy Newman heeft hier veel mee meegespeeld. En treedt ook nog steeds op. Ook een geweldige man. En die heeft hiervoor een heel speciaal en heel bijzonder arrangement gemaakt. Dat hoor je ook aan de achterkant heel terug. Ik heb overigens ook een hele mooie akoestische versie van een paar jaar later. Dat is ook heel mooi. Maar ik vond het leuker om deze te laten horen. Heb je een echte mens met dat je muziek kan luisteren en zo? Uh, nou, ja... Nee, een echte menscave heb ik niet. Uh, nee. Maar ik, ja, je kan overal muziek luisteren. Ja. Dus uh, ja. vroeger studeerde ik ook eigenlijk altijd met muziek. Toch wel? Uh, oké. Oh, ja, okay. ja Dat is ja, ja. wel aanstaande. Ja. Ja. Ja. Nou, ik merk wel de laatste tijd dat ik meer tijd neem om gewoon te gaan zitten en te luisteren. Ja, dat vind ik soms ook wel mooi hoor. Ja. We, we hebben ook wel, waar onze installatie staat, er staat een stoel bij. Ja. Soms zie ik, als ik wat nieuws heb, dan, uh, dan ga ik op de stoel zitten ja. en dan, ja. dan ga ik luisteren. Ja. Ja. ja, want je hebt nog wat platen meegenomen. Maar luister je ja. naar plaat of uh, Spotify of zo? Uh, nou.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 LP heb ik ook als plaat gekocht. Uh, <laughs> ja, niet als ja, ja, cd. Ja. En ik, ja, ik, vind, ik heb al wat met dat vinyl. Uh, dat heeft toch ja? iets meer. Kwaliteit van, uh, of meer? Uh... Kwaliteit ook wel. Maar ook ja, je hebt, als laat iemand horen zeggen, je hebt iets in de handen. Je Zwaar. Ja, het is iets, iets groter. groter iets en het groter. is een lekkere ja. grote hoes. Ja. En uh, dan kun je ook wat makkelijker lezen wat dat betreft. En het, het heeft ook al wat. Ja. Dus ik ja, heb steeds ik ook, een ja. grote kast met, uh, met platen. Ja. Oh, okay. ja. Ja, vroeger ook, als je bij de plaatzaak zo ging luisteren, ging je uh, die hoes natuurlijk uit het eens ja, luisteren. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja en ik heb mooi, ook ja. nog wel... Er was natuurlijk in de tijd, dat toen de CD's net opkwam, dat heel veel mensen hun platen weg deden. Ja? Ook wel hier op de Rommelmarkt, in Zandvoort, bij Coniginnedag. Hier staan ook nog ja, honderden maar meer het ja. Nederlandse genre. Dus ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar je mag rustig kijken. Zo. Ja, ja, ja. Ja. Maar daar ja. heb ik ook nog prachtige platen. Destijds, vooral in de begintijd, ja. later niet meer. Maar in de begintijd ja, ja. deden mensen ja. hun oude Solplaten weg. Van Simon Dave Zonde, en, zonde. Ja, zonde. ja denk ik. Ook dus redding <laughs> heb Wat ik daar nog... Mensen wisten vaak nauwelijks wat het was. Dus dan ja, kon je ja, voor ja. Ja, een paar euro kon je een stapel platen ja, kopen waar ja, altijd wel iets goeds tussen zat. Ja, ik vind zelf de ze steeds belangrijker worden. Vind ik er wel ook, ook de herinneringen, ja. dat meer inderdaad. Maar het luisteren, een plaat opzetten, doe ik eigenlijk niet meer. Nee. Ja, ja, ja, het is ja, of te hard schrijven op de computer of Spotify. Ja, ja, ja nee. Ik heb het dan nog uh, regelmatig naar uh, platen. En, en, en het grappige is ook mijn. Onze oudste dochter is ook... naast uh, dat ze voedingsdeskundige is... is ook Dishockey. Ah. Uh, in Berlijn toch? Die podcast in Berlijn, ja. ja. Maar dat gaat ook allemaal nog met vinyl. Oh, dus, toch wel? Dus als zij gevraagd wordt... ergens op te treden... dan mm -hmm. gaat het zo'n ouderwets met een koffertje... met platen <laughs> naar naartoe. Ja, <Graf> ik prachtig. <laughs> Niet met een usb stickje of nee, zo. Nee, nou, dan ja. neem ik dat ook wel eens mee. Maar ja, in die val, zo, toch ja. altijd wel plaat ook. Dus ik koop er ook nog veel. Ja, ja, ja. ja het, het aanbod is tegenwoordig zo ontzettend ja, groot. Het is, ja. het is moeilijk ja, om bij te houden. En wat je bijthouden. soms tegenwoordig is ook nog wel eens makkelijk, bijvoorbeeld in de, als je in de auto iets wil draaien, is als je de plaat koopt, de plaatverse, krijg je soms de CD er gratis bij. Oh, oké. De laatste nee. keer met iets van Dr. John had ik... Uh, Dr. John de Night ik, ja, yeah? ja, had ik een plaat <laughs> gekocht. En er zat de cd die zat er gewoon in. Dus die kun je okay. dan in jou toe gaan. Dat ja, makkelijk, uh, is makkelijk. Dat is zeker uh, slim, uh, ja. <laughs> ja, ik hoop hoor. Goed, Rijk dan Texas on the Farmer us All. Een tweede solo LP. With his wagon broken down The farmer is the man who feeds us all Smoke, they forget that it's the farmer feeds them all. It would put them to the test if the farmer took a rest. Then they know that it's the farmer feeds them all.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 Ik, over, las ik laatst nog steeds nummer 12 in de hoesentop. Echt zwart? O, verschrikkelijk mooi, ja. ja. ja. En import, en, uh, ja. Alleen van de hoes zou je bij wijze van spreken... Al de al achterkant de... komen we bekend voor, op ja, een of andere ja. manier. Ik ja. weet het niet, ja. ja. Maar mooi. En, uh, ja. ja, prachtig. En dat was dus de eerste die ik zelf kocht. Die, de eerste die we net gedraaid ja. hebben, die heb ik pas ja. later gekocht. Heb je nog een prijsje erop staan? Nee, dat niet. Ja, mooi. Is dat hem? Ja, ja, ja. Oké, okay. dat is een vrouw, okay. ja. Ja. En, uh, ja. En, uh, ja. Dit is ook typisch zo'n weer uit Texas on the Farm of as all. Uh, bij een aantal van die nummers ook weer uit die... Uh die dertige jaren nummers en die Great Depression tijd. En ja, je zou bijna zeggen van uh, misschien in deze tijd van de van de BBB, <laughs> dat, dit, dat ze dit ook wel een leuk nummer zouden vinden. Want dat gaat ook een <laughs> beetje over uh, van nou wat, wat de titel zegt, de Texas on the farm of feeds is all. Yeah. De boeren die het moeilijk hebben en altijd op voorschot hun ja. materiaal moeten kopen. En dan eigenlijk een, leiding, ja. pas bij de afrekening kunnen kijken of ze daadwerkelijk iets verdienen. Ja. Nou, dat is die natuurlijk toch wel ietsje anders. Oh. Maar. Maar Kent, ja. Ja, ja. een prachtig nummer. En dan waarbij je ook typisch die slidegitaar dan ook weer in dat nummer terugkomt. Ja. We noemen ze een grote hit van hem eigenlijk. Want we hebben net gezegd, nou hij heeft eigenlijk geen, uh, niet veel commerciële succes gehad of zo. Nee, maar. De, eigenlijk, je zou bijna misschien wel kunnen zeggen, ja. vlak voor natuurlijk de Wiener Viste Social Club tijd. toen ben wel ja. bekender, maar de, de enige beetje hit die hij gehad heeft is eigenlijk Little Sister. Dat, dat okay. nummer Little Sister van ja. die plaat Bob Till You Drop. Uh, dat is wel een, een bescheiden hitje geweest. Ja. Ja, ja. En uh, ja. was, was natuurlijk een bekend nummer. ook, Wat Elvis Presley natuurlijk ook uh, gezongen ja. heeft. Maar het had een hele mooie uitvoering uh, bij hem. Ja. Maar, ja, je hebt toch wel een hitje nodig om een beetje bekend te worden. Ja, heen, dus, ja. maar ja. Dus, ik, ik, ik denk dat ja. Rycouder zou je kunnen zeggen is in zekere zin eigenlijk ja, te...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 Ja. Cuba natuurlijk. Ja, ja. Uh, en uh, ook met een uh, aantal muzici bijvoorbeeld uit Hawaii. Heeft hij nog een oh, okay. plaat gemaakt. Ja. En zelfs met iemand uit India. Oh. De, dus, dus hij heeft altijd wel wat ze later die world music zijn gaan Klopt. noemen. Ja. Dat is iets wat hem ook wel altijd heeft aangetrokken. Oh oké, okay. wat leuk inderdaad. ja. ja. ja het is hem denk ik ook wel gevormd ja dat geloof ik ja, wel. ja ja ik heb ook want ik had natuurlijk een beetje ik heb er even zitten twijfelen over. ik heeft ook een, een hele mooie uh, plaat samen met Ali Farka Touré gemaakt uh, de gitarist ja, ja. In, uit Mali mm het -hmm. Afrika en uh, vind ik zelf een prachtige uh, plaat waar ze ook echt die twee verschillende stijlen samenkomen okay. en Ali Farka Touré daar was een Afrikaans dan dat ja. zijn vooral Afrikaanse nummers die ze daar spelen ja. en, en wel heel mooi uh, maar goed ik heb, ik heb dit nu niet opgenomen. Het, duurt allemaal, het zijn ook allemaal lange <laughs> nummers. Dus het duurt er allemaal ja, heel we lang. Hebben we hebben niet zoveel tijd eten. Ja, Maar het is, is een prachtige plaat. En hij ja? heeft ook wel, ja. wel in, in zijn uh, Buena Vista Social Club tijd. heeft hij ook een plaat gemaakt samen met Manuel Galban. Dat was de, een van de gitaristen van de mm -hmm. Buena Vista Social Club. Ja. En dan gaan ze ook helemaal los met zijn tweeën. Dat oh, is te ja. bijna met ja? die twee gitaren. Alsof je ze in een nachtclub zet. <laughs> en, en gewoon. En zegt, GMF, nou, gaan we als wat spelen. Ja, dat is prachtig. Wat heerlijk, ja. Ja, ja, ja, ja, Dat zal je toch maar kunnen, hè? Ja, ja, geweldig. geweldig heerlijk, zo. Ja, ja, ja. ja. Coming in on a wing and a prayer Coming in on a wing and a prayer With our one motor gone We can still carry on Coming in on a wing and a prayer mm, What a show We really hit our target for tonight. Now we sing as we bend through the air. Look below, there's our field over there. With our one motor gone, we can still carry on coming in. minute zegt ook weer bij... Een uh, uh, in on a wing and prayer. Uh, mooiste platen, maar een commerciële flop. Ja, ja, hij, was, ja. hij was nogal <tomt> boos destijds. Dit oh. was zijn uh, ja. derde uh, plaat. Eigenlijk een hele mooie plaat, die, die Boomer's mm -hmm. Story. Oh. Maar ja, Warner Brothers, zijn platenlabel... deed helemaal niks aan... ter aan stimulering oh. van de verkoop. en Ik ja. heb die hoes ook. En het is een hoes waar je niks op kan vinden, er staat geen titel op. Nee. Er staat niet op wie er, uh, o, wie, het er zo, ja. wie, wie er meespeelt. Uh, dus je moet op het label van uh, de van, van de plaat. Van de plaat. Er zou een inlegvel bij komen. Dat hebben ja. ze er nooit bij gedaan. Oh. Dus hij was toen ook nogal boos. Dat, ja. dat men ja. dat zo had uitgebracht. Ja. En dat is eeuwig zonde, Want het is een hele mooie plaat. Met okay. een mix van ook uh, wat bloosnummers En ook weer die wat nummers uit die dertiger jaren. Ja. Ja. En dat men in on the wing and the prayer. Oh, oh, dat nou, is ook wel we een bijzonder ja. nummer. Omdat het ja. gaat over de Amerikaanse... Uh, piloten die in de Tweede Wereldoorlog vooral ja, alle gevechten tegen de Japanners in de Pacific Tuurlijk, ja. uitvochten ja. Ja. en dan natuurlijk behoorlijk beschoten werden ja. en die dan weer terugkwamen en moesten landen op zo'n vliegschip. Oh, ja. ja, als dan oh, van je dan een stuk van je vleugel kwijt was of een stuk van oh. je motor of een wing prayer was dat, was yeah. dat al wat vraag of dat allemaal goed ging en ja, vandaar leuk, dat ja. nummer en dat was een yeah. gezegde in die tijd onder piloten van het is coming in on a wing and a prayer ja, een je doen om te kijken ja. of dat, <laughs> dat goed schietje gaat uh, beetje, yeah. Yeah. en dan is, dan is dit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 Zwarte mannen Bobby King, uh, Terry Evans en Willie Green. Dat is weer niet Een, een, een barreton, een bas een en een ja. alt. En uh, ja, dat is echt dat hij ook een, een beetje aan die gospelsfeer bijna terecht uh, oh, kwam ja, met, met noise. Ja. En vooral live. Ik heb hem live een, een keer gezien met mm -hmm. ook dat achtergrondcore. Dat is echt fantastisch ja. mooi. Dat is echt een belevenis. En dat is ook geen achtergrondzang meer. Dat is echt uh, nee? een volkomen onderdeel van die muziek ook. <laughs>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 More than you ever hope to find, and when you reach the broken promised land, every dream slips through your hand, then you'll know it's too. flows on like a breath in between our life and death tell me who the next to cross the borderline and when you reach the broken promised land every dream slips through your head then you'll know Too late to change your mind Cause you pay De Borderline, ja, dat is ook weer zo'n voorbeeld van, van filmmuziek. In dit geval was dat de film De Border, ja. Ik weet niet of je hem ooit gezien hebt. Uh, gaat over: uh, daar speelt Jack Nicholson uh, in en die speelt een uh, politieagent die, ik geloof via zijn neef dan een aanstelling mm -hmm. krijgt bij de grenspolitie uh, okay. tussen Mexico ja. en uh, Texas.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 uh, mijn naam is Spaans-talige van mm -hmm. op. Vaak gezongen niet door Coedo zelf, maar door bekende Spaanstalige uh, okay. muzikanten. Zoals ja. dus dit nummer wordt uh, op deze plaat gezongen door Freddy Fender. Een hele bekende naam uh, in de, zeg maar de Latino gemeenschap. Okay. Ja. Je zou kunnen zeggen spaans country-achtige muziek of okay. tex ja. uh, ja. muziek. Maar een andere, de achtergrond koortjes zit bijvoorbeeld Sam Samudio. Mm -hmm. Nou, dat zeg je misschien niks, maar als nee. ik zeg Sam the Shem and the Pharaohs, Bully Bully, dat is Sam Samudio. En die, dag, die zingt ja. hier ook in, uh, in mee. <laughs> en daar heeft hij ook wel meer, meer nummers mee uh, gemaakt. Okay, uh, yeah. en, uh, en dit nummer gaat helemaal over ja, die problematiek van die Mexicanen, die vol verwachtingen en met gevaar voor hun eigen leven elke ja, dag ja, die ja. Rio Grande proberen over te steken. Ja. En daar, ja, natuurlijk. ik wel hopen op een beter bestaan daar te krijgen ja. en uh, ja, ook de keerzijde daarvan wordt hier bezongen in de ja. nummer dat heeft hij samen ja. met John Hyatt geschreven dit okay. ja. echt een prachtig nummer okay. Zeker. across the borderline en ook heel, ja. heel, heel, ja. heel intense tekst ook ja voor hoe is hij eigenlijk terechtgekomen in de filmmuziek? Ja, ja, weet ik niet. Hij is, omdat hij natuurlijk sessiemuzikant is. En ja, vaak die, van die uh, ja. met zijn, ook wel in zijn eigen platen. Uh, ja, zeker zo'n zo zo zo zo beetje slidegitaar op de achtergrond. Een beetje aanzellend ja, okay. geluid. Ik kan me voorstellen als je regisseur bent. Dat, dat je, je, je denkt dat vindt, is ja. eigenlijk een mooi, ja. wel mooie muziek. Een mooi geluid om uh, op de achtergrond in mijn films ja. mee te uh, spelen. Ja. ja, dat kan me Een beetje deso ja. ja. Je ziet het landschap eigenlijk ja. al een soort woest. Tijnachtig iets zie je, ja. zit een beetje voor je. Ja. En dan zo, de zo langzaam. Aanspellende ja. slide <laughs> uh, in de eenzaamheid, mensen die verdrukt raken daarin. Ja, ja daar kan ik wel iets bij voorstellen. Je zit helemaal voor je. Uh, ja, dat ja, ik ook, Ja, ja, ja. ja. ja helemaal mooi gebracht. Ja, ja, ja. ja, ja. ja knap. Ja, het is een vak apart hoor. Ja, muziek, ja, zeker. Dat is, ja, ja, ja, ja. Ja. Nee, het ja, moet ja. natuurlijk een beetje een combinatie zijn van... ja, toch de nodige rust. Want het moet achtergrondmuziek voor deel blijven. Ja. Ja. Tenzij je echt een, ergens een accent wil, wil ja, zetten. Ja, zeker. Ja. Dat ja, kan -muziek nou. of zo. Toch ja, al, ja, een ja. en dat bestuurt. kon hij natuurlijk ook wel door dat, dat vette slidegitaargeluid. Ja. Dat zette dan soms ook echt zo'n punt hè. Ja. bij een, een, ja, een beeld. Dat, dat is kan ook je voorstellen, ja. En dan komen we bij je onda. Onder Cal Calagera. Ja. Onder Calagera, ja. Dat, dat is een hele bijzondere plaat. Uh, dat gaat over... Uh, die, die LP hit op Chavez Ravine. En Chavez Ravine was een, een oude, eigenlijk Mexicaanse wijk... waar veel Mexicanen woonden in Los Angeles. Okay. En dat, was, dat stond ook een beetje bekend als de Rauwebuurt. Mm -hmm. Roy Koele schreef ook ergens van in mijn jeugd... Uh, Durfde ik daar niet naartoe. Moest eigenlijk niet komen. Nee, nee. En okay. uh, ja. daar waren vaker rellen. En een en hele. Uh, was ook wel een, een hechte. vooral eigenlijk. Uh, ja. Latijns-Amerikaanse, Mexicaanse gemeenschap. Ja.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 Ik dacht in Brooklyn, weet uh, ja, okay, ja. Om die te gaan verplaatsen naar LE, zeg maar aan de andere kant van het land. En daar op het terrein van dat Chavas Ravine... Een, een stadion daar te bouwen. Dat was dan een goed excuus om ja. die wijk op te ruimen. Dus die bulldozers kwamen daar, daar zijn ook allerlei beelden van, kwamen daar aan. En uh, ja. dat, hele, dat hele wijk werd eigenlijk min of meer weggevaagd. En, en uh, in, de, ja, in de tijd van de gentrificatie, ja. zoals dat nu zo mooi heet, werd ja. Ja, dat, dat dan opgewaardeerd. Maar dat betekende eigenlijk dat die Latijns- We ja. Amerikaanse bevolking daar helemaal van werd verdwenen. Oh, okay. En daar, en daar gaat, nummer ja, en daar ja, gaat ja. nou niet alleen nummer, de hele Gaat hele plaat gaat Dat speelt oh, hij oh, ook met de okay. oude Spaanstalige... en de latino-muzikanten. Ah. Een uh, bijzondere plaat. Ja. En dit nummer gaat daar... Gaat, dat onder Caligera gaat ook in... dat speelt dan iets voor in de eindjaren 40... of begin jaren 40 op een gegeven moment ineens... Uh, allerlei mariniers... in taxis werden gedouwd naar die wijk werden gebracht... en ja. daar is flink te gaan rossen... Ah. tegen die Latijnse tegen ja, die Pachucos... Ja, zoals ja. het dat heette. Uh, dus dit is ook letterlijk... de, de, de straatgolf... Dus de oh. letterlijke vertaling van ja. de Calagera. Okay. En is een, een golf van geweld... die zich daar uh, ja. geregisseerd door... en de politie deed niks... keek de andere oh. kant op... en vermoedelijk uh, echt georchestreerd... Uh, ja. werden mensen... Maar ineens die zelf helemaal niet wisten waar het om ging. Ja. Er werden in taxis gebeurd. Er verschenen honderd taxis. Met elk drie, vier mensen erin. Echt, ja? In die wijk. En het is drie dagen knokken geweest. Maar ook al waar allerlei doden ook zijn gevallen. Ja, en het ja. was dan weer extra aanleiding. Zie je wel, geweld er is we moeten dat ja, dat dan. Natuurlijk allemaal recht Ja, ja. ja. Oh. Era la medianoche when oímos a scream. Se requiere 100 taxis en el armería de Chávez-Robin. Un montón de soldados, jóvenes y engañados, que su bronca to downtown LA.